Plotlewin met het NOS Journaal. In een huis in Houding... gevonden, een vrouw en een kind. De politie kreeg een melding van een ernstig incident... ...en vond de twee doden in de woning. Een man die in het huis was is aangehouden... ...en vastgezet op het politiebureau. De politie doet nog onderzoek in en rond de woning. Rond deze tijd begint in het Concertgebouw in Amsterdam de uitvaartplechtigheid voor burgemeester Van der Laan. Bij de besloten bijeenkomst zijn ongeveer duizend familieleden, vrienden, collega's en andere genodigden aanwezig. Als eerbetoon aan Van der Laan luiden vlak voor de plechtigheid alle klokken in de stad en het openbaar vervoer staat een minuut stil. In de buurt van Ivorkust is een vrachtvliegtuig in zee gestort. Het vliegtuig kwam vlak na vertrek van het internationale vliegveld in Abidjan in de problemen, waarschijnlijk door een zware storm. Het is een vrachtvliegtuig dat materiaal vervoerde voor het Franse leger. Er zijn waarschijnlijk vier doden gevallen. De burgemeester van Maastricht heeft een nachtclub in de stad gesloten na de vondst van harddrugs bij een politieinval vannacht. De club moet zeker een jaar dicht blijven. De politie deed de inval omdat er tips waren binnengekomen over drugsgebruik. Alle bezoekers en medewerkers zijn gefouilleerd bij de actie. Daarbij vond de politie tientallen zakjes cocaïne. Vijf mensen zijn aangehouden voor drugsbezit onder wie één medewerker van de club. Binnen een paar maanden stort een Chinees ruimtestation neer op aarde. Het station werd in 2011 gelanceerd en is gebruikt voor meerdere missies. Vorig jaar raakte China de controle over het station kwijt. Toen kwam het in een steeds lagere baan terecht. Experts verwachten dat het station voor een groot deel zal verbranden in de atmosfeer. Maar brokstukken van zo'n 100 kilo kunnen binnenkort op aarde terechtkomen. Waar is niet te zeggen. Het weer dan nog in de zuidelijke helft van het land zonnig en rond de 20 graden. Langs de westkust en in het noorden meer bewolking en iets frisser. Morgen in het hele land volop zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Is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 De jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie, oud, ontstaanke muziek. En als opening hoorde u natuurlijk ons herkenningsmelodie, Die was van Louis Davids, weet je nog wel oudje. De opname 1928. En de volgende formatie. Nu voor hem gaan draaien, zijn Tom en Dick. was de naam van de cover, Jessica, duo Tom, Ouderbach en Dick Zwareveld. Het duo is bekend gewoon onder de naam Tom en Dick. van de Poelie, met hun single Terug naar de Natuur... nog onder de naam Poelie en de Roaring Seven... zijn is een aantal keer op televisie geweest. Onder andere bij het programma Mies en Sijn... van natuurlijk Mies Bouwman. Die navolgt snel de omdoog tot het kortere Tom en Dick. En een van de grootste hits die ze ooit gemaakt hebben... was Bloody Mary 1969...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 Ze kon zeilen, zoals nu nog niemand kan. Ze heette Vladimirie en was de schrik der zee. Dus drink op Vladimirie en op alles wat ze deed. Waar haar schip verscheen was, was ze erg. De aan het afgevecht. Beloningen konden helaas geen mens meer lokken. Want iedereen was aan het leven meer gehecht. Ze heette Bladimary en was de strik der zee. Dus drink, koop, bladimerie.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 Voel mij rijk, rijk, rijk als een olieseik. Lieve mensen zat er in de grond maar bier. Dan was het nog veel leuker hier. Dan was het nog veel leuker hier. U hoort de muziek van Johnny Hoes met Zo Rijk als een olieseik. En daarvoor muziek van Bobby Klein.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 Niets dan de zon zijde ziet. Je brak vele harten en op dat van mij. Je liefde en trots waren spoeden voorbij. Je bent als een wilde orchidee, is slechts. Ik heb ook nog zoveel meisjes gekend, jij steeg naar mijn hoofd gelijk wij. Je hebt me niet lang met je liefde verwend, toch zal er geen ander ooit zijn, je bent. Je brak vele harten en ook dat van mij. Je liefde en tranen waren spoedig voorbij. Je bent als een wilde orchidee die slechts van mij.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 Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dorst, Dus maak je borst en je glas maar een dan en zeg ons plechtig na. Leve de man die je bier uit of van je hip de bier, hoera. Leve de man die bier, Ja, begin jij nu ook al. Ja, ja. Aan die biervliet woonde man, Jan-Willem dat die haar in kaart te vindt, men nu heel gewoon. Maar hij heeft dat idee vast bij een biertje opgedaan. Het bier daar vliegt de luster zo van biertje aan zijn naam. Ah, oh, kreeg hij nooit het lintje nog verdiensten op zijn borst? Dankzij de brouwer hebben we nooit meer mee. Nee. Dus maak je borst en je glas maar dat en zeg ons te na.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 Hebben we nog meer dorst? Nee, nee. dus maak je borst en je glas, waar het zeg ons blijft te gaan. Leef voor de man die het bier uitkomt, maar je hint door de bier vooruit. Ja, hij ga gaat, hij ga gaat maar. Samen ja, we dan nu bij deze de ontdekker van het glas. De maker van het vat, van tapka en koolzuurgas. Maar voor de allergrootste, voor hem houden we hier. Vijf minuten stilte voor de ontdekker van het bier. 1, 2, 5, oh! kreeg hij nooit het lintje van een dienst op zijn pas. Dankzij de brouwen hebben we nooit meer bos nee, nee. Dus maak je vast in je glas maar de hand en zeg ons plek te gaan. Leven de man die bieren uit komt, kan je de biep voeraan. Hip hip, hip, hip. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en jaren 70. En dat met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. Zojuist hoorde u Treja Dobbs met Blijf aan mij steeds denken. En ook hoorde u nog het trio met Badje 4. En de volgende formatie is een Nederlands meisjeskoor. Sweet 16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 In oude Amsterdam gelegen aan het ei Leven zij daar vrij en blij Ron komt in gepoetste blikjes, Vreemde vogels met hun stikjes, Uit hun mond de monden wolken rook en Sliepen zij op oliestook Spiedikouw hond met hun tanden Geen parkeerplaats meer voor handen En daar je op de stoep Klei om door de hondenpoep Ja het is toch druk genoeg Op de straat en in de kroeg Waar Bolle Jans een biertje hijst En de jukebox vrolijk reist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 You are so pretty. En door Bekken schudt ze knar. Ziet ze gaan en ziet ze komen, hang op aan de volle bar. Lessen zij een grote dorst aan de barvrouw's blote borst. Het wijkgebouw dat staat te trillen, als daar de gitaren gillen. Want de biet bent uit de buurt heeft er weer een zaal gehuurd. Ome Jaap die trekt beneden, zijn accordeon in twee.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 U bent Week, de tijd van zand zandvoert.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 Twee geliefde weer.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 Geen Bob of Cool, alleen maar Dixieland. Alle andere oh, muziek is goed wanneer je tachtig bent, maar nu alleen maar Dixieland. Maar nu alleen maar Dixieland. We leven de tijd van de leer, dat zand voert uit zand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 Oh ja, ben je Het is mooi, is